9 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er wordt op grote schaal belastingfraude gepleegd met de voorlopige teruggaaf... dat zei staatssecretaris Wekers in antwoord op Kamervragen. De laatste anderhalf jaar zijn 45.000 gevallen aan het licht gekomen... waarbij geprobeerd werd op basis van gefingeerde gegevens... een voorlopige teruggaaf te krijgen. Later blijkt dan dat de aanvragers het teveel betaalde niet kunnen terugbetalen. De fraude wordt vaak gepleegd door mensen in een kwetsbare positie, zoals buitenlandse werknemers, asielzoekers en mensen in de schuldsanering. Ze hebben vaak geen ervaring met de belastingdienst en betalen geld aan adviseurs die de aanvraag voor hen indienen. In anderhalf jaar is 45 miljoen euro ten onrechte uitbetaald. Wekers hoopt een deel van het bedrag nog terug te krijgen. De netto-winst van Schiphol is vorig jaar met 27,9 gestegen tot 169 miljoen euro. Volgens Topman Nijhuis is de groei op Schiphol duidelijk terug en is de mainportfunctie versterkt. Het netwerk van Schiphol werd uitgebreid met 17 bestemmingen, waaronder 10 intercontinentale. Vanaf Schiphol wordt nu op 301 bestemmingen gevlogen. Het aantal passagiers groeide met 4,5% tot 48,3 miljoen. Het vrachtvervoer nam met bijna 18% procent toe. Voor dit jaar wordt nog meer groei verwacht. Het aantal passagiers zal naar verwachting met 4 tot 7% procent stijgen. Bankverzekeraar SNS Real heeft 2010 afgesloten met rode cijfers. Op de bank- en verzekeringsactiviteiten werd winst geboekt, maar SNS leed zwaar verlies op de vastgoedleningen en projecten. Voor de vastgoedpoot die al twee jaar lang een zorgenkind is, moesten dure voorzieningen voor leningen worden getroffen en dat leidde tot een forse waardevermindering. Daardoor sloot SNS Reaal het jaar af met een verlies van 225 miljoen euro. Analisten hadden gerekend op een kleine winst. De winst van het bank- en verzekeringsbedrijf bedroeg 368 miljoen. SNS is de enige bank die over vorig jaar verlies heeft geleden. Met chemieconcern Axonobel ging het goed. De netto-winst steeg vorig jaar met 165 procent tot 754 miljoen euro. De omzet steeg met 12 procent. In alle markten herstelde de vraag zich. Topman Weijers zegt dat alle divisies goed draaien... en verwacht voor dit jaar een verdere omzetgroei van 5 procent.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 De SP is volgens KOK sowieso van plan om meer bestuurders te leveren. De SP levert nu zes wethouders in 16 gemeenten, waaronder Arnhem en Groningen. Dan het weer nog. Eerst kans op nevel- en mistbanken. Verder zonnig. Het wordt 4 graden in het noordoosten, tot 8 in het zuiden. Ook morgen is het zonnig. 2 graden in het noorden, tot 6 in het zuiden. Het wordt iets frisser. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 42 files. Goed voor 175 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht, Groningen en Arnhem. In de regio Groningen is het nog erg druk op de A7. In beide richtingen staan nog lange files. Vanmorgen waren daar problemen met de slagbomen. Die wilden niet meer omhoog. Inmiddels is het probleem weer verholpen. De regio Arnhem nog erg druk op de A12. Komend naar Duitsland. Nog 10 kilometer langzaam rijden tussen Westervoort en Knoop het Grijzer door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle reiszokken weer open. Nou, dan staat het ook nog wel flink vast op de A50. Komen er vanuit Os nog 9 kilometer voor Grijsoord. En op de A27 is het nog erg druk daar richting Utrecht. Daar staat tussen Lexmond en Nieuwegein nog 6 kilometer. Want vanwege de mist is daar de spitsstrook nog afgesloten. Wat vindt Zakelijk Nederland? 59 van Zakelijk Nederland wil permanent toegang tot centraal opgeslagen informatie. Waar dan ook.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 Geen business as usual, maar duurzaamheid. Kiespartij voor de dieren. Het NOS Radio Journal. Marcel Oosten. En Lara Renssen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De Belastingdienst is voor maar liefst 135 miljoen euro getild in de afgelopen twee jaar... door criminelen die op grote schaal frauderen met de voorlopige teruggaaf. Staatssecretaris Wekers van Financiën vertelt straks bij ons hoe dat heeft kunnen gebeuren... en wat hij eraan gaat doen. Eerst naar het strenge TBS-beleid van weer een andere staatssecretaris. Ja, dat is staatssecretaris Fred Teven van Justitie. Die wil voorkomen dat verdachten van een zwaar misdrijf... weigeren mee te werken aan psychiatrisch onderzoek door het Pieter Baancentrum. Eén op de drie verdachten doet dat. En daarmee hoopt zo'n verdachte TBS te voorkomen. Teven wil dat deskundigen in een rechtszaak alle documenten mogen inzien van psychiatrische instanties. Ziekenhuisopname en dat soort documenten. En dat allemaal zonder toestemming van de verdachte. Basis daarvan zou dan ook een TBS-maatregel opgelegd kunnen worden door de rechtbank. Gaan we over praten met advocaat in veel TBS-zaken. Hij heeft dus veel ervaring. Wim Anker. Meneer Anker, goedemorgen. Goedemorgen. vindt u van de voorstellen van Teven? Zeker twee bruggen te ver. Waarom? Het is... Uh... Strijdig met een drietal beginselen, zeker uitgangspunten. Eén belangrijk uitgangspunt is dat niemand in Nederland aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Daar is het een inbreuk op. In de tweede plaats gaat het heel erg ver dat zonder toestemming van de betrokkenen de medische gegevens worden opgevraagd. Dat is een zware inbreuk, omdat het gaat om zeer privacygevoelige gegevens. En in de derde plaats denk ik dat het ook een inbreuk is op de geheimhoudingsplicht van de arts. En ik denk dat vanuit die hoek men ook niet de vlag uitsteekt... Mm. Nou um, is het gevoel in de samenleving dat er veel misgaat met tbs'ers. Vooral als ze op verlof gaan. Um, en ook, dat geeft Teven ook aan dat um, tbs'ers, in ieder geval verdachten... soms onder hun um, straf uitkomen omdat ze niet meewerken aan onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dan ook... dat de samenleving hierom vraagt. Wat vindt u daarvan? Volstrekt onjuist. Het uitgangspunt van meneer Teven... Het is heel helder dat er nu ook mensen zijn die uh, ieder onderzoek weigeren, maar de wet voorziet daar al in. Artikel 37, lid 3 van het Wetboek van Strafrecht: als iemand weigert een psychiater of een psycholoog te ondervangen, kan onderzoek te ontvangen. Dan geeft de wet al een regeling dat je op basis van oude stukken toch die TBS kunt opleggen. Dus het is al wettelijk geregeld. Hoe kan het dan dat er toch zo'n 70, want dat zijn de cijfers die wij dan hier voor ons hebben liggen... 70 uh, verdachten hun uh, TBS-straf ontlopen? Ja, het is natuurlijk lastiger als iemand niet meewerkt. Hè, dan moet de rechter uh, oude rapporten gebruiken om toch tot TBS te komen. En die zijn er niet altijd. En meneer Teven denkt natuurlijk, ja, okay. dan ga ik via een U-bocht daaromheen. Ja, en maar dan, dan, zit er toch een probleem. dan is er toch een probleem wat ja. Teven dan op deze manier ja. op wil lossen. Ja, maar wat meneer Teven dan vervolgens zegt, en waar u het zo net over had dat uh, bij de TBS zo is dat er heel veel misgaat tijdens verlof. Dat uitgangspunt is al helemaal verkeerd... want het gaat ja namelijk heel vaak goed bij de verloven. Er zijn 50.000 verloven per jaar... en het is zo dat in 20 of 25 gevallen iemand niet direct terugkomt. Die pleegt dan ook nog niet direct een feit, maar dat gaat om promielen. Mm -hmm. de, de, de, maar goed, de feiten die dan gepleegd worden... Zijn, zijn wel, uh, vaak, hebben, hebben veel impact in de samenleving. We hebben grote dat gaat dan incidenten gehad in 2004 ja. en 2005... Maar het wordt nu maar steeds gedaan of de TBS uh, heel onveilig is en dat het een duiventil is. Maar dat beeld is volstrekt onjuist, maar dat hoor ik nooit. Maar hij wil uh, meer in het belang van het slachtoffer denken. Hè? De, de, de aanleiding ook dat de Kamer ermee komt is dat geval van meneer Donkersteeg, wiens ja. dochter is misbruikt. Twee mannen, één wilde wel meewerken, de ander niet. En die is dus uh, onder uh, TBS uitgekomen. Hoe kan dat dan? Ja, dat kan dus als je weigert, dan moet de rechter dus zoeken naar. Uh, in oude dossiers naar uh, andere rapporten. En maar dan moet je dat het hebben... soort gevallen dan toch niet voorkomen? Nou, dat is de vraag. Ik vind dat het nu een heel zwaar middel is dat wordt ingezet. Ja, want dat heb ik gezegd, het, het, het strijdt met allerlei uh, beginselen in ons strafrecht die heel belangrijk zijn. Ja. En uh, ik, ik vind dat gewoon, uh, ik, ik vind het veel te zwaar. Goed. Meneer Anker, dank u wel voor uw commentaar. Tot uw Goedemorgen. Door naar de streekvervoerders, want die openen de aanval op de NS, de Nederlandse spoorwegen. Hun brancheorganisatie, dat is de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, wil dat het kabinet het spoor opdeelt, zeven regionale en drie intercity-netwerken. Arriva-directeur Olle Hettinga is voorzitter van die federatie, en wat hem betreft heeft de bijna monopolist NS zijn langste tijd wel gehad. Rood en wit is de trein die rijdt tussen Leeuwarden en Stavoren,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 Minister van Infrastructuur en Verkeer, Melanie Schultz dat. Stad... was in gesprek met onze verslaggever Olof van Jolen. Na kwart over negen schakelen we nog maar weer eens met Jeroen Schutijzer... bij onze verslaggever Hagelt het. Nou is de vraag, hagelt het van het oh. huis of hagelt het A-merk? Uh, dit is uh, huismerk Hagelslag, Bernd uh, Posma van Delicia. Wat is dit, een grote zak zeg. Hoeveel ja. zit hierin? 600 kilo hagelslag. 600 kilo hagelslag, dat is genoeg tot aan mijn pensioen, denk ik, hè? <laughs> Daar kan je lang van eten, dat klopt. En in die zak ernaast staan ja. vlokken? Vlokken, ja, dat zijn er wat minder, die hebben wat meer uh, ruimte nodig. Er zijn ongeveer 300 kilo vlokken. Wat, dat zijn uh, de producten die u hier uh, maakt. Nou wordt er gefluisterd, meneer Posma, dat u door supermarkten wordt uitgeknepen. Hoe zit dat? Nou, er is wel een, een strenge concurrentie... Uh, het is elk jaar vechten om orders binnen te krijgen. Nou, wij proberen, en dat is ons ook al gelukt de afgelopen jaren... om echt met een partnership met onze klanten te zijn. En, want dat heb je nodig om samen producten te kunnen ontwikkelen. Dus één, moeten we zorgen dat we prijstechnisch uh, scherpe prijzen aanbieden. Als dat vertrouwder is, dan gaan we bouwen aan het verder uitbreiden... en differentiëren van het huismerk. Want supermarkten, als ze een andere fabrikant vinden... die het voor een duppie minder doet, dan uh, lopen ze over. Nou, dan, dan lopen ze wel eens over. Ja. Uiteindelijk is hun idee om de consument de beste prijs te kunnen aanbieden. Nou, het u heeft in één jaar wel eens 35% omzet zien weglopen. Ja. Daar ben je mooi klaar mee. Ja, dat is even, even slikken. En dan ga je nadenken, nou, okay, wat gaan we nu doen om te zorgen dat we nog efficiënter kunnen gaan werken. Nou zijn huismerken altijd heel goedkoop, hè? U maakt toch wel winst? Wij maken wel een beetje winst. Hoe kunt u dat zo goedkoop produceren? Nou, omdat wij ten opzichte van aanmerken relatief weinig... Uh, of eigenlijk geen marketingkosten erin stoppen. Want het is het merk van, van Albert Heijn of van, uh, van, uh, van de superunieleden... of al dat soort huismerken. Uh, en die doen hun eigen marketing. Dus dat, die kosten hebben wij niet. De ingrediënten zijn toch wel goed, hè? De ingrediënten zijn uh, topkwaliteit... En, uh, en, en de recepturen verschillen ook per huismerk. Nou, we worden bijna omver gereden door zo'n heftruk. Um, ja, uh, veel consumenten denken dat aanmerken en huismerken uit één en dezelfde fabriek komen. Zegt u er eens wat verstandigs over? Nou, uit deze fabriek komen geen aanmerken hagenslag. Wij maken alleen maar huismerken hagenslag. Ja, dus, en... maar het. Het... het zou kunnen. Uh, er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die uh, beide doen. Maar wij zijn echt een specialist op het maken van huismerken. Maar het is geen gek idee, hè? want die, die verpakkingen die lijken soms ontzettend veel op elkaar. Nee, Dat klopt. En, uh, in de aanvang was het ook zo dat huismerken een kopie waren. Zeg maar een, een, een, qua kwaliteit een kopie waren van het aanmerk. Uh, wat je nu ziet, is dat de huismerken in staat zijn om te gaan differentiëren. En zelf gaan uh, innoveren. Ja, nou, nu heb ik een paar uh, witte bolletjes meegenomen. Ja, ja daar loop ik de hele ochtend al mee te sjouwen. Want ik, ik mag wel wat verse hagelslag. Absoluut. Ik heb hier een, dit is net vers van de band. In een hulsje. Dat gaan we even lekker uh, uitstrooien over die bolletjes. Nog één vraagje. Ja. Kunt u die openingen van die verpakking niet wat kleiner maken? Want uh, die kinderen die strooien maar. En binnen een paar dagen is dat pak van u leeg. Ja, en dan gaat u naar de winkel en koopt u het volgende pak. Oh, dat Hagel. is uw bedoeling. Ja, Hagelusfeest, hè? Hagelslag. Je, niemand eet hagelslag omdat hij zichzelf uh, uh, wil straffen. Dit is, moet verwennen zijn en voor kinderen ook. Dus ja. lekker strooien. Ja ja, lekker strooien. Nou, dat was het vanuit Tilburg vanochtend. Over A en huismerken. Kijk eens wat ik heb gegeten net? Oh, het is een wereldrecord, de formatie in België sleept zich maar voort. En het is toch tijd voor een feestje. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk Eerst naar John Sohoek. Want we natuurlijk weten hoe het is op de weg, vertelt John. 27 files nog goed voor bijna 100 kilometer. Het is nog vrij druk op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. Nog 10 kilometer langzaam rijden tussen Kudelborg en nieuwegein Zuid. En ook op de A7 bij Groningen. In beide richtingen nog files van 5 kilometer. Regio Arnhem nog vrij druk op de A12 richting Utrecht. Dat komt door een ongeluk bij Knoop het Grijswoord. Er staat nu nog 7 kilometer. Inmiddels zijn de ook weer vrij. En op de A22, Bevenwijk richting Velzen. Daar is een auto stilgevallen bij de Velzen-tunnel. Er staat inmiddels 3 kilometer. En er is één reisstok. Ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Criminelen frauderen op grote schaal met de voorlopige belastingteruggaaf. Die criminelen eh, gebruiken of misbruiken, net hoe je wilt, asielzoekers, daklozen en mensen met schulden. Die vragen dan geldende belasting waar ze geen recht op hebben. Laatste twee jaar is dat 45.000 keer ontdekt en daarbij gaat het om bedrag van 135 miljoen euro. Nou, we praten met de staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Die 45.000 keer heeft u daarmee alle gevallen ontdekt... of is dit het topje van de ijsberg? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet in elk geval wel dat we van een bedrag van een potentiële fraude... van 135 miljoen, er in elk geval 9 miljoen hebben tegengehouden. Dus dat is in elk geval ook een belangrijk getal. Ne 9 maar, miljoen of 90? Nee, 90. 90. Uh, maar nog in elk geval uh, hebben we in, uh, uh, in 45.000 uh, uh, gevallen... Uh, nee, uh, ja, we hebben in 45.000 gevallen toch uh, te veel uitgegeven. En dat kunnen we nog wel terughalen. Daar hebben we uh, wel de middelen voor. Alleen het is natuurlijk buitengewoon lastig als dat bij kale kippen zit. Uh, uh, die, voor, die je vervolgens moeilijk kunt plukken. Maar hoe is, hoe is dat gegaan? Hoe zijn die criminelen in hun werk gegaan? Want dat begrijp ik toch nog niet helemaal. Hoe kunnen zij uh, asielzoekers, uh, mensen met schulden. voor hun karretje spannen op deze manier? Nou, als mensen uh, geld. ...claimen van de belastingdienst... ...omdat ze een, een, een, een teruggave verwachten... ...in de loop van het jaar... ...bijvoorbeeld wegens hypotheekrampen eh, ...scholingskosten, ziektekosten, eh, giften... ...dan kan men als het ware... ...een voorschot vragen... ...op, op die belastingteruggave. Uh -huh. nou, nu zijn er criminele bendes actief. Die hebben eh, gebruik gemaakt... ...van, uh, van de identiteit... Van, uh, ...van andere mensen. Die hebben ze gestolen en... als het ware? Nou, gestolen, die hebben ze vaak ook gekocht. Uh, misschien, wel voor een, misschien wel voor een prikkie. Dus uh, ik zou zeggen, die stroommannen gaan natuurlijk ook niet uh, vrij uit. Maar hebben ze gekocht voor een, uh, voor een prikkie. En daarmee hebben ze geld laten overmaken op een eigen bankrekening. En maar... dat, moet, dat moeten we natuurlijk stoppen. Asielzoekers en, en daklozen die een aanvraag voor hypotheekrenteaftrek indienen... dat lijkt me niet helemaal logisch. En voor studiekosten. Nee, dat is, dat, is, dat is ook niet logisch. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel een burgerservice-nummer. Uh, ze hebben natuurlijk net als andere mensen in Nederland uh, uh, fiscale plichten. Maar ook fiscale rechten. Dus ook recht op, uh, op, uh, op een voorloopgetrokken. Teruggaan. Nee, dat begrijp ja. ik hoor. Alleen um, dan keert u toch dat geld niet uit als het niet klopt? Nee, als het niet klopt, dan, uh, dan doen we het niet. Maar uh, dan moet je er eerst achter zien te komen dat het niet klopt. Nou, daar hebben we natuurlijk de nodige actie op ingezet. Uh, niet voor niets hebben we uh, voor 90 miljoen al weten uh, tegen te houden. En we gaan natuurlijk buitengewoon streng controleren aan de poort. En dat betekent dat, uh, dat uh, daar waar... Waar we in het verleden uh, een behoorlijke serviceverlening hadden, dat mensen buitengewoon snel, ook nieuwkomers buitengewoon hmm. snel, alvast het geld op de bankrekening kregen. Dat, uh, dat we nu toch uh, beter selecteren aan de port. Nou, meneer Wekers, nog even. Belasting tillen is van alle tijden natuurlijk. Maar dit klinkt wel heel geraffineerd, geslepen en goed georganiseerd. Hoe ernstig is dit? Ja, ik vind het uh, buitengemeen ernstig. Ik pak het zeer hoog op. Het is, uh, het is geraffineerd. Uh, alle hardwerkende Nederlanders betalen belasting, die gaan naar gaan het werk, broodrommeltje achteronder de snelbinders, uh, uh, dragen keurig belasting af. En als op deze wijze toch die schatkist wordt getild, dat is buitengewoon ernstig. Dus uh, we zitten er bovenop, we willen strenger, nog strenger aan de poort uh, controleren, bestanden koppelen en uh, ja, proberen dit toch uh, zoveel mogelijk in te dammen. Meneer Wekers, dank u wel. Tot de dienst. Acht minuten voor half tien. Wij moeten nog even naar België. Want ja, het is gek misschien, maar het is feest. België pakt vandaag de wereldtitel regeringsformatie af van Irak. 249 nou, dagen. Blij mee zijn. Ja, na de verkiezingen van juni vorig jaar heeft België nog altijd geen regering. Uit protest waren er al ludieke acties. We hebben dat, dat uh, meerdere keren gemeld in het Radio 1 journaal. We dachten u van de oproep van vrouwen. Aan vrouwen van politici om hun mannen seks te onthouden tot ze een regering hebben. Dat deed pijn. In de Vlaamse stad Gent pakken ze, ze het heel anders aan. Met een groot feest wordt daar vanavond die wereldtitel gevierd. Een verslag van uh, Tijn Sadee, onze correspondent. Wel, de bedoeling is die avond dat we met België eindelijk een keer met positief nieuws naar buiten kunnen komen. En dat we kunnen zeggen aan, aan het buitenland: van wij hebben hier een wereldrecord gebroken. Dus het is niet allemaal kommer en kwel in ons land, maar ook. Uh, ook feest hier. En het is feest hier in Gent. Wat is dit voor beker? Dit is de wisselbeker uh, waarmee dat de Irakezen afkomen. Dus die hebben hem hier al afgezet. Maar in feite wordt hij officieel overhandigd om twaalf uur s'nachts. Komen Irakezen op het podium. En die komen uh, de wisselbeker afgeven. Omdat Irak, die al niet veel leeft, zelf het wereldrecord regeringsonderhandelingen ook niet meer in handen heeft. En dus wij worden wereldrecord regeringsonderhandelingen. <lacht> Oh, natuurlijk gaan we dat vieren. Nou ja, we doen mee. Hè. Zijn die, walen, die walen storen ons. Een hoop volk voor de rechtenfaculteit in Gent. Typisch Gent is om dat ludiek aan te pakken en dat om te turnen in iets positiefs. Maar uiteindelijk is dat ook een soort van protestactie. Hoor. Dat is gewoon een beetje tussen de regels lezen. Maar het is alleen nog maar ludieke acties hè, in België. De frietrevolutie, de baardenrevolutie, Geen seks meer, hè, tot er een nieuwe regering is. Ja. Doe je daar mee? Uh, nee. Laat jij je baard groeien, Thomas? Nee, nee, nee momenteel nog niet. Nee. Chris Peters, minister-president van Vlaanderen, kunt u er nog om lachen? Het is een heel ernstige zaak, dus van lachen is hier geen sprake... maar we moeten met een heel positieve hoop verder werken. Is er nou slechts meligheid of moet je toch constateren dat de Belgen... met al die ludieke acties u en uw collega-politici een brevet van onvermogen geven? Het is natuurlijk zeer ingewikkeld hier in België om tot een federale regering te komen. Wij zoeken een meerderheid om die regering tot stand te brengen. En sommige landen, waaronder Nederland, die heeft de regering maar geen meerderheid in het parlement. Welke ludieke actie vindt u tot nu toe het meest overtuigend? De baard laten staan. Ik zie trouwens dat u netjes geschoren bent. Of toch politici seks onthouden tot er een nieuwe regering is? Het onthouding van de seks vond ik iets minder goed. Waarom? Wel omdat het uh, wat uh, minder ludiek is. Jonas van der Poelen, de initiatiefnemer. Het is de bedoeling dat dit plein, nu nog helemaal rustig, helemaal vol loopt. De race naar de eindmeet voor het wereldrecord regeringsvormen. En je verwacht ook dat veel Franstalige Belgen het komen vieren. Wij hopen dat, alleszins, dat we hier uh, een mooie mengeling hebben van iedereen. En, en die een beetje in dezelfde zin wil meevieren met ons. Het is bijna zover. Ja. België verslaat Irak. Ja, ik denk dat dat een goede zaak, uh, zaak is. Ik denk dat België niet functioneert. Ik denk dat het beter is dat Vlaanderen en Wallonië als twee aparte naties verder gaan. En ik denk zelf, ik wil daar zelf verder in gaan, dat we misschien beter de stap zouden zetten om een confederale samenwerking met Nederland aan te gaan. Um, de Franstaligen hebben altijd geprobe geprobeerd van heel Vlaanderen uh, te verfransen. Ter, als je kijkt naar de rand rond Brussel, die willen dat gewoon verfransen, die willen een grondgebied gewoon innemen. En dan kan je toch niet gaan zeggen dat je met zulke mensen ja, nog een land gaat uh, gaan kunnen organiseren. België dan toch maar splitsen? Het probleem met dat scenario is Brussel. De hoofdstad van het land en de hoofdstad van Vlaanderen. De Vlamingen willen Brussel in geen geval opgeven. Maar die wens is onhoudbaar, zegt de Franstalige, Waalse politicus Olivier Minguin. De leider van de radicale partij FDF staat bekend als Vlamingenhater. De nationalisten Vlamans kunnen niet concevoir dat deze ville. internationaliseert. De Vlamingen willen maar niet beseffen dat Brussel een internationale, maar vooral Franstalige stad is. De Brusselaars willen liever verder met Wallonië. In een staat die nog altijd België heet, maar dan zonder Vlaanderen. De Brusselois prefereren rester avec la Wallonie, à continuer l'état belge sans Chris Peters, minister-president van Vlaanderen. Van splitsen is wat mij betreft geen sprake en dat is ook geen goede zaak voor Vlaanderen. Uh, en daarom is het ook niet wijs van Franstalige politici om te zeggen wij kunnen wel zelfstandig met Wallonië en Brussel verder gaan en laat Vlaanderen maar zijn gang gaan. Ik denk dat zo'n plan B, wordt dat dan genoemd, uh, niet verstandig is uh, omdat de levensvatbaarheid van Wallonië en Brussel samen uh, niet overtuigend is. Feest vandaag, zullen we maar zeggen, in België. We horen een bijdrage van onze correspondent Tijns Radé. Vandaag is het weer actiedag in Den Haag op het Malieveld. Dit keer voor werknemers in de publieke sector. Ambtenaren, Onderwijzers en mensen die werken bij de politie... zijn door de vakbonden opgeroepen om vanmiddag te gaan demonstreren. Minister Donner van Binnenlandse Zaken... zal op het Malieveld de actievoerende ambtenaren ook gaan toespreken... en ook nog een manifest in ontvangst nemen. Politiek redacteur Margriet Boer in Den Haag. Margriet, waarom komt de minister daar eigenlijk naartoe? Nou ja, ambtenaren, de publieke sector... dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister Donner... het ministerie van Binnenlandse Zaken, daar zwaait hij de scepter. En wat je op dit moment ziet, dat is dat bij alle acties... of het nu gaat over het onderwijs... of over over het openbaar vervoer. Overal zie je dat vooral de oppositiepartijen daar naartoe gaan. PvdA, SP, GroenLinks. die zijn van de partij. om al die demonstraties te steunen. En dan zeggen ze meteen. op 2 maart. stem dan tegen dit kabinet. En tegelijkertijd zie je ook dat bij al die demonstraties. bewindspersonen van dit kabinet. hun gezicht graag laten zien. Want staatssecretaris Zelstra. die kwam naar het Maliveld. toen de studenten massaal demonstreerden. En van Bijsterveld kwam naar Nieuwe vorige week. toen er gedemonstreerd werd tegen die bezuiniging. op het passend onderwijs. Nou ja, en vanmiddag komt dus donder. Maar wat graag ook wel even naar het Malieveld... om zijn ambtenaren toe te spreken... om toch ook het kabinetsbeleid uh, toe te lichten. Want waar draait het dan allemaal om, Nou, Heel kort gezegd, ja, het kabinet moet bezuinigen. En ook in de publieke sector zal dus gesneden worden. En de bonden zijn het daar niet mee eens. Ze snappen dat er bezuinigd moet worden. Maar de kwaliteit wordt aangetast, denken ze. En er staan heel veel banen op de tocht. En er komt nog iets bij. Er is ook een CAO van de Rijksambtenaren vastgelopen. De Rijksambtenaren die willen loonsverhoging de komende twee jaar. En minister Donnen zegt... Het geld is op, dus jullie krijgen geen loonsverhoging. En minister Donner moet ook dat hele ambtenarenapparaat... nog fors inkrimpen de komende tijd. Uh, en de bonden zeggen, ja, maar er mogen geen gedwongen ontslagen vallen. En dat is ook iets wat de minister niet kan en niet wil beloven. Want hij staat voor een gigantische opgave. Hij moet die hele overheid kleiner maken... en 6,6 miljard euro besparen bij de overheid. Dat is dus heel veel. En bij de eerste de beste demonstratie... waar ook de CO voor Rijksambtenaren een rol speelt... Ja, daar kan de minister natuurlijk niet meteen toegeven. Het kan niet, zegt hij, de schatkist is meer dan leeg en er moet wat aan gedaan worden. We zien overal om ons heen, in andere landen, wat er gebeurt. Als je je kredietwaardigheid verliest als land, dan gaat het niet meer over een nullijn. Maar in Ierland zijn de salarissen van overheidsambtenaren met 3 tot 7 procent minder geworden. Vindt u dat de ambtenaren niet moeten zeuren? Zo spreek ik daar niet over. Maar het is wel een geval dat we in 2008, 2009 de CAO niet opengebroken hebben voor het Rijk, hoewel die midden in de crisis... toen op de arbeidsmarkt, op de private markt salarissen stilstonden en in ieder geval bijna niet meer gingen stijgen... Rijksambtenaren nog steeds met 3% gestegen zijn. En uh, dat, dat ook medemaakt uh, dat we nu zeggen. Twee jaar dat maken we pas op plaats. Eén ding is zeker, geen uh, loonsverhoging en wel gedwongen ontslagen. Ik geef u aan dat we nu zitten in een situatie bij het in het belang van het land en van de betrokken ambtenaren is... dat er nu niet voldaan wordt aan de wensen van de bonden. Ja, de boodschap die de ambtenaren vanmiddag krijgen is dus duidelijk. In het belang nee. van het land geen loonsverhoging en gedwongen ontslagen. Die sluit hij niet uit. Margriet, hij gaat niet met applaus ontvangen worden, denk ik, minister Donner. Ik, ik vrees van niet, maar ze verwachten, denk ik, ook dit antwoord van de minister. Okay. Margreet Boer vanuit Den Haag, dank je wel. Eén ding is zeker op Radio 1, nu de KRO met Sven Kokkelman. Met goedemorgen Nederland. Goedemorgen Marcel, goedemorgen. Um, Laks, dat is uh, staatssecretaris Atsma volgens de Gezondheidsraad. Want hij zou maatregelen nemen tegen de asbest. Want die asbest is veel gevaarlijker dan we tot nu toe hebben aangenomen. Maar die maatregelen zijn verreweg uh, niet uh, zwaar genoeg. En 1 op de 100 medicijnen is gevalst. Dan heb ik het niet over medicatie die je vindt op internet... Maar die we meekrijgen van de apotheek. Het Europese parlement wil daar nu snel maatregelen tegen nemen. En in België, als jullie dat er ook over, lijkt er nog steeds geen eind te komen aan die informatie. En de spanning tussen de Walen uh, en de Vlamingen loopt ook op. Sinds oh die jay. begrafenis van afgelopen weekend. Kortom, kommer en kwel daar, daarover gaan we ook praten. In goede morgen, Nederland. Juist. Eerst nu het nieuws, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Er wordt op grote schaal gefraudeerd met de voorlopige teruggaaf. Volgens staatssecretaris Wekers is 45.000 keer geprobeerd... de belastingen op die manier te benadelen. Het schadebedrag is 45 miljoen in anderhalf jaar tijd. Het geld is lastig terug te krijgen, zegt Wekers. Veel bedrijven kwamen vanmorgen met jaarcijfers. Het gaat goed met Axo, Nobel en Randstad en ook met Schiphol. Daar groeide het aantal passagiers met 4,5 procent... en het vrachtvervoer met 18 procent. En de enige bank die vorig jaar verlies leed, is Bank en Verzekeraar SNS Real. SNS leed vooral verlies op vastgoedleningen en projecten. De SP wil burgemeesters gaan leveren. De partij was altijd tegen het systeem van burgemeestersbenoemingen, maar dat is de laatste tijd democratischer geworden. Dat zegt SP-senator Cox in de Volkskrant.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 Dus of het wel eigenlijk een eerlijk cijfer is. Want al die ZZP'ers die zonder werk zitten, die tellen toch niet mee in deze statistieken. Dat klopt. Het zijn er aan gauw al enkele tienduizenden meer. En feitelijk ligt het cijfer ook iets hoger. Maar je moet ergens een streep zetten. En als je dat consequent doet, krijg je een correct. Ze heeft misschien niet volledig cijfer. Economisch redacteur André Meijnenmaag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Met nog 17 files. Goed voor 70 kilometer. De fiets beginnen al aardig op te lossen. De meeste fiets nog in de regio Utrecht. Van de a2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nog 7 kilometer bij Vianen. En op de a27 vanuit Breda. Ook nog 7 kilometer langzaam rijden tussen Lexmond en Nieuwegein. Op de A4 naar Den Haag is het nog vrij druk, 7 kilometer bij dorp. De A7 naar Groningen, tussen Leek en Hoogkijk nog 6 kilometer. En in de regio Arnhem is het nog opvallend druk. Op de A12 komen we naar Duitsland. Dan staat tussen Zevenaar en knoop nog 7 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn wel inmiddels alle reizen ook weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Gezondheidsraad vindt het kabinet laks als het gaat om de aanpak van asbest. Komt het ooit nog goed met de formatie van een Belgisch kabinet? Het Europees Parlement wil maatregelen tegen nepmedicijnen in de apotheek... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 4 minuten over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. <tied> Barman van Attenveld is vandaag in Almere... Ze worden bedreigd met messen en pistolen. En dat zijn ze meer dan spuugzat. Zo direct de chauffeurs van vervoerbedrijf Connection. Ze reageren op de jongste maatregelen tegen dat geweld van de gemeente Almere. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Geen verplicht asbestonderzoek voor scholen, maar misschien wel een verbod op asbestdaken in 2024. De maatregelen die staatssecretaris Joop Atzma van Infrastructuur en Milieu gistermiddag aankondigde, gaan de gezondheidsraad lang niet ver genoeg. Lex Burdorf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van die gezondheidsraad een auteur van het asbestrapport waarop het kabinet zijn beleid baseert. Wat gaat er niet ver genoeg? Ik denk dat de staatssecretaris uh, weinig urgentie toont uh, om de problemen daadwerkelijk op te lossen. Uh, Wat had hij we moeten doen? Ja, we weten al vanaf de jaren dat de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met asbest om te gaan... Uh, ...zeker niet uh, altijd wordt genomen. En als je die verantwoordelijkheid nu blijft leggen bij scholen... ...is er geen enkele controle of daar deugdelijk mee wordt omgegaan. U wilt nu actie? Ik zou er sterk voor pleiten om nu verplicht uh, in te stellen dat er een inventarisatie komt en dat de overheid ook de regie neemt om te controleren of die inventarisatie van voldoende kwaliteit is. Waarom zo urgent meteen? Uh, hoe langer je wacht, uh, hoe meer mensen uh, risico lopen om in een uh, verre toekomst tegen van asbest uh, te overlijden. Ja, nou con constateerde u eerder in dat rapport dat asbest veel gevaarlijker is dan we tot nu toe hebben aangenomen. En dan wacht de staatssecretaris tot 2024. Hoe verklaart u dat? Ja, ik kan dat zelf niet verklaren. Wij hebben in het rapport juist laten zien dat de bestaande normen uh, strekker moeten worden. Dat betekent dat je eerder moet overgaan tot maatregelen. Die maatregelen bestaan over het algemeen eruit om asbest te saneren. Ja. Uh, ja, als je daar nog tien jaar mee wil wachten, dan, uh, ja, dan trek je de conclusie. Ja. Uh, het loopt niet zo vaart. Hoe kwalificeert u de houding van de, van de staatssecretaris? Uh, ik denk uh, zeer voorzichtig en uh, niet getuigen van enige urgentie op dit probleem. Ja. Terwijl ik denk dat de maatschappelijke groeperingen uh, juist aan te springen om wat sterkere regie van de overheid op dit dossier. U gebruikte eerder het woord laks. Ja. Uh, ik, kijk, dat rapport van de gezondheidsraad is mede tot stand gekomen naar aanleiding van... Uh, onderzoek wat er gedaan is in de omgeving van uh, Hof van Twente, waar asbest op weggetjes ligt. Dat ja. heeft laten zien hoe, uh, hoe schadelijk asbest is voor de volksgezondheid daar. Ja, ja dat probleem moet je wel uh, willen oplossen. Ja, dan heb ik altijd geleerd dat asbest niet zoveel kwaad er, uh, kan zolang het maar in een plafond blijft zitten en je er niet in gaat zagen of je er maar niet aan gaat lopen put peuteren. Um, <tosses> dat klopt voor een deel. Maar wat er natuurlijk in openbare gebouwen zoals scholen gebeurt... ...is dat die asbest er al 30, 40 jaar zit. Uh, die is voor een deel verweerd, dat brokkelt af. Dus van nature krijg je daarom uh, blootstelling aan asbest. En er wordt natuurlijk regelmatig in die plafonds uh, iets gedaan. Ja. Mensen moeten erachter om een kabeltje te trekken voor een computer... Dat levert allemaal blootstellingen asbest op. Goed. Met andere woorden, u zegt de situatie is gewoon echt nijpend. Er moet echt snel iets gebeuren. De staatssecretaris wacht te lang. U vindt dat laks. Uh, om hoeveel scholen gaat het eigenlijk waar het asbest in zit? Uh, Daar hebben wij geen specifiek onderzoek naar gedaan. Maar gezien de gemiddelde uh, uh, leeftijd van de gebouwen... en de meeste scholen zijn gebouwd voor 1990... Ja. Uh, zal het om vele honderden scholen gaan. En al die mensen die daar op die school zitten, werken, eh, kinderen in de klas lopen, potentieel risico, zegt u. Ja, kunnen risico lopen. Daarvoor is die inventarisatie nodig om juist te kijken of uh, er asbest in het gebouw zit. Ja. En als het erin zit, of dat ook leidt tot risico. Ja, dat maar... weten we nou onvoldoende. Ja, en dan zegt de staatssecretaris, u moet niet alleen bij mij zijn, u moet ook bij de schoolbesturen zijn. Want die gaan er ook over. Die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Die moeten dan zelf die onderzoeken maar laten uitvoeren. Het lijkt mij heel goed dat je de verantwoordelijkheid ook bij de schoolbesturen legt. Ja. Maar ik pleit ervoor dat de staatssecretaris hier wel enige uh, uh, landelijke regie opvoert... en uh, uh, controleert of die scholen dat ook daadwerkelijk doen. Ja. U zegt het eigenlijk heel netjes, maar u bent tamelijk nijdig, zo te horen. Uh, precies. En wat gaat u dan met die wetenschap aan het adres van de staatssecretaris doen? Nou, ik geloof dat uh, de verschillende partijen in de Tweede Kamer al uh, vragen hebben gesteld. Ja. En uh, ik ben in ieder geval door één partij ook benaderd om mijn uh, mening erover te geven. En die hebben ze in het debat uh, behoorlijk goed geventileerd. Goed, dus er gebeurt iets en u gaat van de staatssecretaris nog extra maatregelen eisen? Of is dit nu het einde van het liedje en moeten we gewoon wachten tot 2024 met, met uw waarschuwing in de lucht? Nee, ik denk zeker uh, dat er in de Kamer nog verder uh, uh, debat zal worden gevoerd. En ik zal zelf als uh, deskundige uh, ja, proberen via mijn contacten uh, toch nog eens genade hierop te leggen. Juist, en dat hebt u bij deze ook gedaan. Ik dank u, ja. u wel. Oké, okay. bedankt. Ranking de nieuws.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 Ik lees dit even opnieuw. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet in april voor de rechtbank verschijnen... en die bestaat uit drie vrouwelijke rechters. Een computer heeft de rechters aangewezen. En de vraag van vandaag is, hoe worden in Nederland de rechters eigenlijk toegewezen? Jasper van den Belt is strafrechter in Breda en die heeft het antwoord. Ja, nou, ik, ik wil graag vooropstellen dat wij in Nederland uh, onafhankelijke rechters hebben. En dat betekent ook dat in uh, zaken roosters worden gemaakt. Dus in de strafsector, maar ook in de familiekamer worden gewoon roosters gemaakt... Daar worden zaken ingepland en vrijwillekeurig de deskundige rechters daarin toegewezen. Dus er wordt niet naar persoon gekeken, wordt ongezien de persoon, worden rechters aangewezen voor zaken. In bepaalde zaken zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als een zaak heel zwaar is, financieel belang, of bijvoorbeeld heel specifiek een ingewikkelde belastingzaak, dan wordt er een rechter gezocht die daar ervaring en meer kwaliteit voor kan leveren. En ook in zaken die veel publiciteit uh, trekken, uh, kunt u zich voorstellen dat wordt gekeken naar een goede samenstelling van de Kamer. En daarbij wordt gelet met name op ervaring in het specifieke rechtsgebied. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw minuut, Ranking the nieuws. Terug nu naar Almere. Daar is hij weer, Harm van Lattenveld. Er hangt een uh, dikke misnevel hier over Almere Haven. Ik sta naast uh, de garage van uh, vervoerbedrijf Connection. Hier is ook uh, de kantine waar de chauffeurs uh, koffie drinken. Zo direct is hier een overleg tussen een delegatie van chauffeurs en leidinggevenden van Connection. Aanleiding: een ernstig incident afgelopen zaterdag. Lucas Leuvenstein, CNV-kaderlid, al 21 jaar buschauffeur. U was het van dat incident. Wat gebeurde er precies? Uh, nou, ik liet keurig netjes op een halt om tien over één s'nachts uh, twee personen binnen. Uh, keurig kaartje gecontroleerd, maar ze draaiden zich om en het, uh, het, ja, het werd een overval. Gewapend en wel. Wat zag u? Wat zag u? Uh, nou ja, ik, zag, uh, ik kreeg een brul van achter me vandaan van, joh, geef me je geld. En dan denk ik in de eerste instantie, ik word in de maling genomen, maar ja, toen greep hij mij op mijn geldbak vast, dat weet ik niet meer precies. Ja, toen begon er een schermutseling en ja, toen kwam er een pistool tevoorschijn en uiteindelijk kwam er ook nog een mes tevoorschijn. En ja, dat was bang. Hoe gaat het nu met u? Ja, vrij redelijk. Uh, daar mag ik niet over klagen. Het thuisfront zit nog meer gespannen. En uh, ja, ik kan er gelukkig veel over praten en dat, uh, dat lucht op. Gaat u nu direct weer de bus op of blijft u even thuis? Nee, ik blijf even thuis. Uh, waarschijnlijk over anderhalve week gaan we het weer eens even proberen. Maar dan uh, slaan we de late dienst even over, want dat, uh, dat kan ik ook het thuisfront nog even niet aandoen. De gemeente Almere, vervoerbedrijf Connection en de politie... die gisteren maatregelen aan. Slecht verlichte bushaltjes worden aangepakt. De gemeente gaat bosjes snoeien, waarachter overvallers kunnen schuilen. En volgende week is er een gesprek met VVD-burgemeester Annemarie Joritsma. Ton van den Berg, kaderlid van FNV Bondgenoten. Zijn die maatregelen voldoende voor u en de chauffeurs hier in Almere? Nou, kijk, alle, alle dingen die gebeuren op, uh, op het gebied van sociale veiligheid, uh, dat is goed. Maar dit is uh, zeg maar, al jaren terug uh, zeg maar, zijn dit de onderwerpen geweest die wij ingebracht hebben en uh, gerealiseerd zouden worden. Dus ik, ik vind het dan dat we een beetje achter de feiten aanlopen. Ja, want u heeft al veel langer gepleit voor betere verlichting, weg met die bosjes, uh, toezicht. Want er is ook een pilot aangekondigd, die begint in het voorjaar. Nou ah ja, kijk, dat, uh, dat komt dan uit de Taskforce Sociale Veiligheid... die uh, zeg maar, uh, enige tijd terug is uh, ontstaan. Juist ook omdat er heel veel incidenten waren in het openbaar vervoer. Uh, en vervolgens uh, gaan wij nu maatregelen proberen te creëren... die in de Taskforce niet gelukt zijn. Uh, en ik vraag me af hè, over dat uh, toezicht wat nu uh, zeg maar gecreëerd wordt... 30 uh, extra toezichthouders voor de regio. Of de Almere ze alleen maar krijgt... of dat de regio er ook nog van mee gaat profiteren. Wat moet er dan wel gebeuren? Kijk, wat wij, wat wij op inzetten, zeg maar, dat zal een lastig verhaal worden, maar toch zetten wij daarop in. Dat is dat wij geen kaartverkoop meer op de bus willen. En dat betekent dat we ook geen geld meer hebben. Dus ook dat het risico van het beroven daarvan uitgesloten gaat worden. Maar hoe moet de buschauffeur dan betalen die ja, geen OV-chipkaart of strippenkaart meer heeft? De buspassagier bedoel je, denk ik. Uh, want die betaalt dan uiteindelijk. En die kan ook heel goed in de voorverkoop kaartjes kopen. Uh, kan ook wel gebruik maken van OV-chip. Is die ook nog voordeliger uit als dat hij op de bus een kaartje koopt tegen een heel duur tarief. En als u dat zegt tegen de gemeente Almere, tegen uw baas Connection, wat is dan het antwoord? Uh, dat gaan we direct aanhoren, want wij, wij zetten nu weer aan tafel of straks komen we aan tafel en uh, willen de insteek van onze werkgever weten. Die gaat ook over onze veiligheid, dat vinden wij van uh, essentieel belang. Ja. Hoe ver zij daarin gaan. Ja. Meneer Leuwenstein, als zij daar niet ver genoeg in gaan, uh, wat gaan de chauffeurs dan doen? Nou, dan moeten we even afwachten, maar ik ben bang dat acties dan ook weer niet uitblijven, want het zit de mensen wel erg hoog. En ja, het is niet alleen de chauffeur, het is ook het thuisfront dat heel gespannen zit. Dus... Ja, er moet echt wat gebeuren, want anders ja, worden we daar niet vrolijk van. Ja, afgelopen weekend eh, hebben de chauffeurs wel gereden, maar de passagiers mochten gratis opstappen. Want de chauffeurs die namen geen geld meer mee uit protest. Vorige week is er ook een incident geweest. Eh, toen hebben de chauffeurs de bussen een uur aan de kant gezet. Aan welke acties denkt u nu? Nou, wij gaan geen actievormen noemen. En waarom niet? Omdat uh, iets ontstaat spontaan. En spontaan betekent ook dat uh, soms uh, dingen goed gaan. Heel vaak dingen goed gaan, maar soms ook niet helemaal. Dus wij, wij evolueren ook uh, soms op die actie die we voeren. Uh, en uiteindelijk bepaalt uiteindelijk die situatie op dat moment welke actievorm wij kiezen. Meneer Leuwenstein, ik wens u sterkte. Hey, bedankt. Tot zover. Vanuit de Almere, Haven. Zij, Harm van Lattenveld. Straks België breekt vandaag het record regeringsvormen, maar gaat het ooit eigenlijk nog wel goed komen tussen de Walen en de Vlamingen? Eerst het goede nieuws. Positief News Network. Met Frank. Dag, u bent de Frank van Haarlem die uh, de taart voor uh, koningin Beatrix gaat bakken, had ik begrepen. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, nou gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Dat is een hele eer. Weet je al wat je gaat doen ook? En in principe mag er helemaal nog niks aan gedaan worden, zeg maar. Er mag ook helemaal niks over gezegd worden naar de, naar de pers toe en alles. Dus vandaar. O, o, dat ik is... een beetje schuchter ben, zeg maar. Ja, ja. En waarom eigenlijk? Het is een taart. Eh, omdat het een verrassing is voor de koningin. Oh, ja. Nee, dan snap ik oh, dat ja, je... Ook... en als ja. heel, heel de wereld en heel Nederland en heel iedereen, zeg maar, al uh, op z'n hoogte is, dan... Uh... Eigenlijk is die taart een soort staatsgeheim. Ja, precies. Ik ben op zoek naar de velgenshop in Akker. Daar spreekt u mee. Want ik had begrepen, het gaat goed met jullie. Ja, het gaat zeer goed. Ja, want jullie, gaan, uh, jullie zijn nu alleen nog gevestigd in Akker. maar binnen nu en een jaar willen jullie naar tien filialen groeien. Hoe komt het dat het zo goed gaat met, met, met de velgen? Uh, we zijn gewoon, uh, met, met de prijzen zijn wij gewoon heel goedkoop. En, en, en de service naar de klant toe. Uh, ja, we merken ook wel gewoon uh, dat zeg maar, de particuliere klant... Uh, niet zo heel veel verstand van heeft. En wij proberen ja, voor de particulieren ook gewoon een, een leuke velg of, of een band te regelen. Ja. Met, met een goed, een goed advies. Wat is, wat is een leuke velg, noem eens wat? Uh, de VS duplicate wordt nou uh, heel veel, uh, veel verkocht. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is gewoon, uh, gewoon een heel leuke velg, heel, heel, heel sportieve velg. Het ja, ziet, er, ziet er gewoon uh, leuk uit en ja, kwalitatief is het gewoon, ook een, gewoon een degelijke velg. Heel veel bedrijven uh, die zetten allemaal wel leuke velgen op de sites en uh, ja, die zijn allemaal niet te leveren. Bij ons, uh, als het niet te leveren is, wordt het meteen van de site afgehaald. Dus een, een nevenkoop, uh, ja, vindt bijna niet plaats. Je? Nee, nee dat je, het gebeurt dus heel vaak dat je uh, op de website kijkt, dat je denkt, nou, dat is een mooi velgje, die wil ik hebben. Ja. En dan ga je erheen en dan, ja, dan hebben ze hem niet. Die vellers, die plaatsen dan in, in gedachten zo van, oh ja, de, uh, onder, onder, onder, onder, onder hun auto. Ja, je en ziet dan je dan jezelf dan al dan rijden dan. als het ware met die velg. Ja. Ja, want heeft dat ook met het jaargetijde te maken? Uh, nou, ja... Ja, denk, ja, denk het is wel. voorjaar, de vogeltjes fluiten weer, weet je wat, ik ga nieuwe velgen kopen. Ja, ja, ja dat, dat, dat sowieso. Uh, ja, dan gaat het kriebelen. En ja. Ja, bij, mij, bij mij is het ook gewoon, gewoon precies hetzelfde als het een beetje mooi weer is. Ja, ja, dan wil je nieuwe velgen. Voor mij is een auto heel belangrijk en voor, voor heel veel andere mensen ook. Ja, wat heb je dan dat... nu, ProLine? Uh, nee, nee, nou heb ik gewoon ergens tweedehands nog, uh, nog velgen onder zitten. Maar ja, bij mij begint het nou ook eigenlijk gewoon te kriebelen. Met U organiseert de tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem En de eerste dag hebben rond de 4500 bezoekers opgeleverd. Hoeveel? 4500. De eerste dag gisteren, ja. Nou, wat is jouw verklaring voor de populariteit van de, de tuinbouwrelatiedagen? 50 bedrijven staan hier op de vakbeurs en die hebben met elkaar... Hebben ze er zijn 50.000 mensen uitgenodigd. Ongelooflijk. Vijf... Ja, 50.000 zeg je? 50.000 katen zijn de deur uitgegaan Shit. voor twee personen. En 42.000 42 naar Nederland. Alleen Nederland al 42.000? En 8.000 80 naar uh, buitenland. Maar goed, jij doet blijkbaar ook iets heel erg goed hè, als organisator. Ze zijn ook heel blij met mij volgens mij. Kom. Dan zeggen ze, hé, hey, daar heb je Ramon, die heeft dit georganiseerd, zeggen ze dan. Ja, ja God, in principe zijn ze daar wel uh, niet dat, ik, ik doe het niet alleen zelf voor mij zien anderen natuurlijk, maar uh, met, onze, met onze organisatie zijn ze echt super tevreden. Bringer van het goede nieuws was Carl Johan De Zwart. You got me so I can't help but fail.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 James Hunter met You Can't Win. Het is ruim zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar België, want het land heeft een wereldrecord gebroken. Hoewel het daar bepaald niet trots op is. Uh, vandaag sneuvelt namelijk het oude record regeringsvormen... dat met 248 dagen op naam stond van Irak. Nou ja, sommigen denken trouwens dat dat nog niet helemaal gehaald is, dat record. Dave Sinadé, goedemorgen. Goedemorgen. Oogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel en de Universiteit van Antwerpen. U twijfelt, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, want uh, als je het uh, serieus berekent... dan zie je dat uh, we eigenlijk pas eind maart het echte wereldrecord verbreken. Want ja. dat komt overeen met de dag dat uh, die nieuwe regering in uh, Irak... ook echt door het parlement is goedgekeurd. Juist. En dat is eigenlijk het moment dat ook voor de vorige records... onder meer dat van Nederland, uh, dat we uh, eind december hebben gebroken... Uh, dat, die zijn ook daarop berekend. Ja. Maar goed, je kan natuurlijk zeggen uh, ja, waarom een serieuze berekening houden. Heel die regeringsvorming is eigenlijk ook niet meer echt serieus. Dus ja. Nee, nou ja, het is gewoon een kwestie van geduld hebben... Hè? Want het record halen jullie vanzelf, toch? Of niet? Ja, absoluut. Dus uh, ik ben er inderdaad uh, helaas van overtuigd... dat we dat echte record uh, ook wel zullen halen. Ja, ja. Zij er echt uh, ja, een soort mirakel gebeurt, Maar uh, goed, daar geloven we eigenlijk niet meer echt in nu. Nee. Zeg, het wordt er allemaal een beetje grimmiger op daar bij jullie. Want uh, die, die onderhandelingen voor de, voor, voor de formatie lopen natuurlijk al heel lang nogal stroef. Maar daar kwam die uh, begrafenis van een, een politica bij jullie... Uh, Marie-Rosé uh, uh, Morels. Uh, die kwam daartussendoor afgelopen weekend. Dat heeft uh, de spanningen tussen de Waarden en de Vlamingen verder opgepompt. Hoe zat dat precies? Ja, wel, er is een beetje controversie geweest over uh, een reportage. die de Franstalige openbare omroep RTB heeft gemaakt. over die begrafenis. Um, bon, daar zaten een aantal uh, politieke fouten in. Dat is duidelijk door een journalist gemaakt. die eigenlijk weinig van, uh, van de Vlaamse politiek kent. En ja, die reportage was ook nogal uh, kil en afstandelijk. terwijl ja, een deel van de Vlaamse media eigenlijk op een heel persoonlijke manier had bericht. over dat, uh, over dat overlijden. Uh, en, en ja, daardoor kwam de controversie een beetje. Hè. Ja. Het probleem van. even voor de duidelijkheid. er was een jonge politiek en ook nog van de Vlaamse Nationalistische Partij. Ja, ze was vooral ook van de extreemrechtse partij Vlaams Belang en uh, dat uh, maakte ook wel dat de Franstalige Openbare Omroep eigenlijk niet goed begreep waarom, uh, ja, waarom die partij blijkbaar zoveel aandacht kreeg door die dood uh, en, enzovoort. Maar ik vind het wel overdreven om te zeggen dat het echt een, een conflict is tussen de Vlamingen en de Walen, want het probleem is net dat de media dat er heel gemakkelijk van maken. Hè. Dus uh, ja, een Vlaamse krant titelde dan uh, Walen misbruiken dood morel, terwijl het eigenlijk maar ging over uh, één reportage op één zender uh, van één een journalist hè, die inderdaad uh, ja, uit de bocht ging. Ja. Uh, maar het probleem met de media is dan dat ze dat gaan veralgemenen en tot alle walen. Daarop uh, reageren de Franstalige media dan weer van ja, de Vlamingen reageren agressief op onze reportage enzovoort. Dus, dus het probleem ligt ook wel een beetje in het feit dat media die, die vooral meningen maken en op de duur zelfs een beetje fronten creëren die er niet per se altijd zijn op het niveau van de bevolking. Ja. Goed, uh, ze zijn dus al een tijdje bezig, tot wanhoop van de koning ook bij, uh, bij jullie. Um, en dat lukt maar telkens niet. En dat heeft mede te maken natuurlijk met het feit dat de uh, Franstalige Frans stemmen en de uh, Vlaamstalige um, Vlaams stemmen? Doorgaans, op Vlaamse partijen stemmen. Maar dat weten we al sinds mensenheugen is bij jullie. Uh, mm. En dat is nu al maanden uh, leidt dat tot een uh, impasse. Uh, hoe, hoe, komt iemand er überhaupt nog uit? Of en maakt dat überhaupt nog wat uit? Ja, wel, de vraag is inderdaad of er de komende weken nog op een of andere manier terug serieus kan onderhandeld worden, want dat gebeurt eigenlijk nu niet meer. Men heeft nu ja, een soort bemiddelaar aangesteld, maar eigenlijk is iedereen het erover eens dat hij eigenlijk bijzonder weinig kans heeft. Um, er waren nu al zeven partijen betrokken, waaronder de, ja, toch wel, zeer radicale Vlaams-nationalistische partij N-VA. Ja. Nu wil men er nog twee partijen bij doen, waarvan uh, één partij ook een, een ja, een, een, eigenlijk een vrij radicale Franstalige partij is. Hè. Dus de verschillen worden dan nog vrij... Ja, die worden eigenlijk nog groter, dus, dus niemand ziet echt hoe je met die constructie echt vooruit kan geraken. Uh, en dus wordt er allemaal meer gespeculeerd over nieuwe verkiezingen. Dat zou de eerste keer zijn in de Belgische geschiedenis dat er uh, ja, terugverkiezingen komen zonder dat er uh, eigenlijk op basis van de vorige verkiezingen een regering is gevormd. Ja, en gaan die verkiezingen dan een nieuwe situatie creëren? Ik bedoel, haalt het iets uit? Of krijgen we dan weer na die verkiezingen een, een soort van status quo, namelijk een herbevestiging van de situatie nu? Wel, uh, als we kijken naar de peilingen vandaag, dan uh, kan je inderdaad vrezen dat die verkiezingen weinig gaan uithalen. Want uh, ja, de, de, de, de separatistische NVA va zou dan waarschijnlijk opnieuw uh, de grootste partij worden in Vlaanderen. En de Partie Socialist zou opnieuw de grootste partij worden aan frans ja, gekant. en dan zijn we dus toch bij en, af. Dus je ziet inderdaad niet goed hoe dat uh, iets gaat kunnen oplossen. Nee, nee. nee, dus... Ja, dus uh, er zijn natuurlijk nog een, misschien dat er nog andere dingen gebeuren uh, de komende weken. Hè. Er is natuurlijk ook wel de toenemende uh, druk vanuit de economische hoek... en vooral ja. vanuit de internationaal-financiële hoek. Dat dus ja. is ook iets dat niet volledig mag onderschat worden. Maar dat kan misschien ook een soort Deus-ex-maagina creëren. In ieder geval uh, is het zo dat ze tot eind maart even door moeten zetten... om het wereldrecord nog te halen. Dave sina ja, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik dank u wel. Straks, dames en heren, meer in het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame en het nieuws met Jan van der Putten.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 Giodosbank. Dit is Radio 1.